Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het Belgische Voeren tegen de grens met Nederland is wateroverlast na hevige regenval. Kelders zijn ondergelopen en straten staan blank. Ook in naburige plaatsen zijn problemen. De snelweg A2 bij de grens met België is door de wateroverlast richting het zuiden deels afgesloten. Dan rijden er geen treinen tussen Maastricht en Luik. Ook het noordoosten van Frankrijk en de Duitse deelstaat Saarland hebben te kampen met overstromingen door veel regen. De jongere organisaties van de VVD en NSC willen niet dat oud-informateur Plasterk premier wordt. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden, stelt de JOVD, die de bezwaren kenbaar heeft gemaakt aan de VVD. NSC-leider Omzicht en Plasterk hebben gisteravond een gesprek gehad om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Hoe dat gesprek is verlopen is niet bekend. De Rotterdamse politie heeft enkele woningen in de wijk Spangen vannacht enige tijd ontruimd. Een man had de gaskraan opengedraaid en schreeuwde uit zijn raam. Een onderhandelaar van de politie praatte op de man in en na ongeveer anderhalf uur heeft een arrestatieteam hem uit zijn huis gehaald en aangehouden. Tientallen mensen die hun huis uit moesten konden toen weer terug. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke jordaan is er zeker één doden gevallen en zijn acht mensen gewond geraakt. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en het Israëlische leger bevestigt het bericht. Volgens het leger was de gedode persoon verantwoordelijk voor onder meer een schietpartij waarbij een Israëlier om het leven kwam.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Tobak Leeft. Yes, Toebak Leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. Doet hij het? Even kijken. Wat niet? Ja. Hij doet het wel. Het is even na acht uur en wij zitten weer tegen u aan. te oude Nederland. vandaag is Jolande op vakantie. Maar ik heb vandaag een goede vervanger geworden... Goedemorgen. Net binnen Wilco, goedemorgen. Ja, net binnen, echt precies op tijd. Alles leuk. Ik dacht dat Jolande <laughs> dat het altijd uh, heel ja. spannend maakte. Komt ze wel of komt ze niet? Maar precies. jij weet het toch net weer even spannend in ja, te maken. Ja, ik, ik was natuurlijk al even verkeerd gereden, een beetje rondgereden. Met ja. mijn hulp van het thuisfront ben ik hier toch uh, naartoe genavigeerd. Echt waar, uh, je hebt hulp gekregen van thuis? Bel je naar thuis? Huis? Ja, ja ik, heb, ik heb natuurlijk wel een mobiele telefoon, maar die op de een of andere manier had ik daar geen internet uh, op. Oké. Okay. Mobiele data op, kan dat? Ja, ja dat, ja, dat, dat, nou, dat ja. hoor je niet ja. vaak hoor. Meestal Zek hebben mensen oneindig veel data en kunnen gewoon uh, ja, dat ding gewoon ja, aan laten staan. Ja? Maar Ja, goed, ik verdenk uh, ik, ik, ik, ik uh, mijn zoontje ervan dat hij uh, te veel spelletjes heeft gespeeld op mijn telefoon. Oké, okay. uh, dat, nog een, uh, dus dat wordt een gesprekje bij een af of zo. Dat wordt een goed gesprek straks. Ja, dat snap ik al. wel. Fijn dat je er gewoon bij bent. Probeer even een koptelefoon te pakken, want meestal heb ik wat. Ja, dan hoor ik ook wat. Ja, hoor je nog wat? Wat Ik hoor jou natuurlijk wel, maar. Ja, Schakel hem even in. Dat is wel handig, kan je meeluisteren. Als er nog een leuk tunetje op de achtergrond hebt staan of zo. Ja, precies. Nou, het eigenlijke tunetje wat we vandaag echt moeten gaan draaien. is natuurlijk eigenlijk dit. Ja, dit moet we gaan draaien. Oh, mooi zeg. Ja, ik zeg natuurlijk Rick Wakeman. die heeft dit geschreven. Ja, voor Cat Steven. Kiet Cat Stevens, Morning Has Broken. Hij is vanavond namelijk jarig, Rick Wakeman. Hij wordt 75. Ik denk, Nou, die man heeft echt zoveel vrouwen versleten... dat ik eigenlijk die hele muziek zien van hem ben vergeten. Ik heb het zitten lezen en denk je van, ongelooflijk. Maar goed, verder is er ook iets anders wat er nog speelt hier in Nederland. Ja, het, is, het gaat op punt staat er te gebeuren. Want we krijgen een regering... Oh, ja, nee. Ja, ja. Goed, ja, dat is al lang geen nieuws meer natuurlijk. Nee, dat is al lang geen nieuws meer. Nee, gisteren uh. op, het, uh, op de televisie ging het, het er echt alleen maar over. Ja. Allerlei programma's had je, alleen mensen die uh, het, uh, noem je dat, die het erover hadden. En dit komt ook sowieso in het nieuws elke keer. Wacht even hoor, het moet toch hier worden. Niet. Een opmerkelijke, ingezonden brief vanochtend in de Telegraaf van Ronald Plasterk. Hij biedt zijn excuses aan, aan Pieter Omtzigt. Er zijn de bezwaren van omzicht tegen Plasterk als nieuwe premier nu verleden tijd. Ja, en vandaag stond weer in de Telegraaf. En die hebben natuurlijk altijd de waarheid. Uh -huh. Dat het echt ingezonde brief was. En dat het ook. Want uh, ik dacht eerst dat het een knullig stukje was. Maar het stond echt ja. in, die, in die krant. Maar dat het ook het eigenlijk uh, aanzet was van uh, omzicht zelf. Dat... Ik vind het allemaal zo kleuterachtig. Dit is echt zo kleuter. Dat, dit is, dat ik, zin je gewoon niet. Deze gaan. mensen moeten iets gaan doen voor Nederland. Ja. ja. Dus dat vind ik wel bijzonder. Maar waar ging het nou precies over? Hier ging het over ja. natuurlijk. dinsdagmiddag kreeg ik de vraag, vindt u het goed dat hij met uw dienstauto en het chauffeur daar naartoe wordt gebracht? En toen heb ik gezegd, ja, dat, uh, dat uh, lijkt mij uitstekend. Maar ik wist op dat moment natuurlijk ook niet wat, wat uh, het doel van die Ik vind uh, sowieso de manier stijnt. van praten, ik vind, ik vind hem zo'n wollig, zo'n zo, zo, zo beetje onduidelijk, een beetje, ik denk, gaat hij straks echt elke keer op de televisie komen met al die dingen die in Nederland gaan veranderen? Ik kan me niks meer voorstellen. Nee, ja, dat is ook van een totaal andere partij uh, in principe, dus uh, hoe, ja. hoe gaat hij dat straks doen? ja Maar dus... Ja, toch? Ik vind het sowieso een, uh, wel een omslag hoor. Echt ja? heel erg tegenovergesteld als je kijkt naar uh, de onderwerpen milieu, klimaat en, uh, en de asiel. Is natuurlijk echt 100% uh, omgekeerd. Dus ja. de wereld staat eigenlijk op zijn kop. Ja. En uh, daarom noemen ze het ook Linkse Tranen, wat er de afgelopen weken is gebeurd. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Goed, dat, is wel, dat wordt wel een spannende, spannende tijd. Want gaat, de oppositie gaat natuurlijk flink, uh, flink uh, ja, te ja, ja, Wilders. Ja, nu was, al eigenlijk, maar... Wilders had er ook uh, eigenlijk maar één ding wat hij wilde zeggen. De zon schijnt altijd achter de wolken. Dat zei je altijd niet, maar... De zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Nee, daar moet je het maar aan denken, maar dit zei hij natuurlijk. De zon gaat weer schijnen in Nederland. Ja, mooi is dat. De zon gaat weer schijnen. Ja, in, uh, ja als, als, als je het over klimaat hebt, dan gaat het misschien wel heel erg goed schijnen, dan, ja, dank ja hem ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik bedoel, het gaat van 20 was. miljard naar 5 miljard. Ja, ja, ja, ja. Dus ik bedoel, eh, Rob Jetten. Ja. Jetten. ik zal straks nog wat fragmentjes laten. Rob gisteren bij op één volgens mij, eh, tegenover Jezilkus. En die was echt heel duidelijk. Het was een mooi stukje televisie. Ik laat er straks nog wat meer over horen. Eerst maar even muziek op de zaterdagmorgen. Oh, er nog muziek het... welkom. Wat fijn, jongen. Ja, echt. Ja. Ja. We hebben nog wat dingen <laughs> gevonden in de koffer. Yes. Ja. Vaccines. Stream, I want you back. Cause new York's Just need a little hem, alleen maar leuke muziek op de zender. En het grappige is, voor acht uur hoor ik Huey Lewis en de Nieuws. Deze band, The Vaccines lijken zoveel op Huey Lewis and the News. en de Nieuws. Ik denk van, wat geinig, zullen ze echt naar deze band geluisterd hebben? Maar goed, dat is wel eigenlijk. Dit heet Lumbar Eclipse. En dat is van het laatste album van The Vaccines Alhoewel, ze zijn echt zo productief dat het best kan zijn dat ze wel weer werken aan iets nieuws. Dat zou zomaar kunnen. En dan hoor je dat hier ook, want ik ben... Misschien wel een van de fanatiekste fans. Goed, het is de zaterdagmorgen. Toepak leeft de vandaag is even aangeschoven. Omdat Jolande op vakantie is. En die schuift morgen weer... Of morgen, nee, dat gaat wel snel volgende week weer aan. Ja, ik weet het, als je oud bent, gaan de weken heel erg snel, maar dan betekent zeggen dat het morgen is, dat is wel heel snel. Dus. Ja, ja. Goed, jij uh, houdt uh, de laatste tijd ook al een beetje in de gaten De policy. Ja, test even de microfoon. Altijd goed. Ja, doet hij het? Ja. ja. ja, ja. Je kan ja. misschien uiteindelijk misschien daar gaan zitten, beter. Ja, ik, misschien ik, beter. Ja. Wisselen, dan kan oh, ik dames, nee, weken, ja, ja. beter in de ogen kijken. Precies. Uh, ik ga denk beeldig naar links. Ja? Dus ik ga het ook echt doen. Ja, precies. Pak de spullen even, schijf ze even oh, op. Ja, ja ben ik kijken. daar. Het ja, is een hele gesloer hier trouwens. Dat een leuke studio overigens uh, bestand wordt. Ja? CFM, ja. Ben je, je toch wel eens eerder geweest meneer? Ja, Jazeker. Maar ja, ja, goed, dat, het is, uh... maar is het ook alweer drie jaar geleden of zo, denk ik. Of was dat in de coronaperiode nog? Dat was wel een tijd terug, ja. ja okay. En uh, daarvoor in de oude studio nog geweest. Ja. In het centrum. Dat was ja. ook, uh, Onze geschiedenis gaat okay, misschien wel, wel. nou ja. niet twintig jaar terug, maar wel, uh, toch wel tien jaar terug. Dat is zeker waar. Goed. Nou, ja. nou wat is jou de laatste, uh, de laatste week opgevallen dat dus je denkt van nou, dat moet echt delen met de luisteraar? Delen. Delen? Nou, ik, ik heb wel wat dingen die, die, die nu spelen. Of is dat. Uh, ja, dat is ook ook. Je goed. hebt het over de laatste tijd. Ja, nog een beetje bezig nou, gehad. Goedemorgen, Zandwoord. Uh, voor degene die zin hebben in een vleugje fransiegevoel, ja. uh, hebben we goed nieuws. Want? De, de Ibiza-markt, on ontour, die is vandaag en morgen te vinden op het Badhuisplein. Oké. Okay. De boulevard de Vavoog. Zeg dat goed? Vervoudje. Vervoudje. Ja. ja, maar Frans is nooit echt goed geweest. Nee. Hier zijn ongeveer 100 aanbieders vandaag... met kleurrijke kraampjes te vinden. Hè? Met, okay. met zomerse Ibiza en Bohemian Lifestyle producten. Ja. Die de zonnige vibes van Ibiza naar Zandvoort brengen. Als ik nu buiten kijk, een beetje bevolkt. Maar straks wordt dat wel beter. Je kunt op de markt straks een selfie maken... bij de iconische VW Hippie Bus die daar staat. Oh, leuk. Je kunt genieten van een ontspannende massage... bij de massagestand. Nog leuker? En we dachten... Hiervan welkom. Ja? Uh, je kunt de kleuren van je aura in beeld brengen via fotografie. Eee, uh, ja, dat, ja, ja, dat spreekt me wel aan. En dat kan in een buscamper. Uh, er, ervaar dus vandaag en morgen de ultieme vakantiefeest met een dagje stuin op de, op de markt. Chillen op het strand en bezoek ook nog eventjes de hippie beachclubs... van Zandvoort. Kijk, ja. normaal ja. doen we de Zandvoortse altijd om half Maar uh, oh. nu kan je vast je dag okay. ook in de ja. je wacht tot half negen en nu kan je gewoon al denken: van... hé, hey, we gaan eruit. We gaan iets op. Precies, kan je alvast een beetje voorbereiden. Uh, de markt is trouwens geopend van 11 tot uh, 6 uur. En je hoeft er helemaal niks voor te betalen. wat hey, yes dacht je daarvan? Dat is wel zo. Ja, af en toe hebben ze hier in Stavoren leuke gratis activiteit. Alhoewel. Ja. Uh, Pas geleden hadden ze wel weer een activiteit waar je wel weer geld voor moest betalen. En dat werd toch niet helemaal uh, goed ontvangen. Nee. Daar kwamen weinig mensen op af. Vandaag in het telegraafstuk stuk lezen. <lacht> Stokpaardje bereiden. Bron van hilariteit, maar het is een serieuze hobby. Ja, dat schijnt echt niet te zijn. Stokpaardje, is dat hetzelfde Stok... als paal zetten of zo? dansen. Uh, dit zijn echt jonge mensen die ja. dus een, uh, een paard niet kunnen betalen. Maar dus uiteindelijk dan gewoon een, uh, een, een stokpaardje kopen. Met mm -hmm. zijn hoofd aan de bovenkant. Weet je, je dochter heeft er misschien ook mee gelopen. Mijn dochter volgens ja, mij niet, dacht dan, ik. Ja. En, ja. Uh, mm -hmm. Ik heb wel eens een gekocht van leer. Die vond het toch wel heel mooi. Ik denk, wie weet, gaat ze ermee lopen? Dat deed ze niet. Maar goed, nu schijnt het een serieuze hobby te zijn. Heel veel mensen. Onze andere Crispy snapwanger Die uh, zegt uh, uh, daar serieus uh, werk van te maken. En die gaat dan de hindernis nemen met... Het stok tussen benen. Ja. En dat schijnt nog niet zo makkelijk te zijn. Je moet oh. wel zielig kunnen springen. En er is ook een jury bij. Mm -hmm. En er zijn in Nederland al vier of vijf uh, festiviteiten, evenementen te zijn georganiseerd. De hobby -horse, hobby Horse evenementen in Friesland en Zeeland zijn helemaal uitverkocht. Het is mateloos populair. En vooral onder die jonge meiden. Maar er zijn ook jongens die meedoen. Goed. Ja. ja dan nou, moet jij je, je denkt bij jezelf god. Ja, dat denk ik inderdaad. Ja. Hoe ja. weet je dat? Je kan mijn gedachten lezen. Ja. Dat is, uh, dat is fijn. Want, uh, en natuurlijk komt er altijd uh, iets ja. bij me in het hoofd en dat is dit: I know nothing about the horse. Nee, ja, ja, ja, dat ja, ja, is ja, ook ja, niet ja, echt een paard. Misschien is het een horse with nou nee. No dat ja. is ook nog een liedje. Van. Een ja. Ja. Goed, straks is antwoord te berichten en meer dingen. En natuurlijk Zeker. lekkere muziek. Zeker. Kings of Lean. We hebben een nieuwe CD uit: I case. Een hoofd of grace. Ah, there's a war outside, we should all get high. we staan al 24 jaar. Allemaal zoons bij elkaar. Uh, zoons van een uh, dominee, geloof ik. Ooit. Ze hebben ook altijd een boodschap die ze uitdragen. En dit is het nieuwste boodschap die ze uitdragen: Nowhere to Run. What the fuck? Hebben ze naar de wereld gekeken? Met andere woorden, blijf gewoon maar thuis en wacht de bom eraf. Of uh, ja, jeetje, zitten we nu in een taal te. Ja, ik wil net zeggen, ja, als de bom valt, <lacht> lig ik in mijn nette plak, diploma's en mijn seks op zak. Ja, precies. We ja, maken er thuis nog wat leuks van. Maar, want ja, het luchtalarm ja. gaat eraf. Dus voor je, ja, je hoort hem niet aankomen natuurlijk. Hè? Als je mobiele uitstaan, Dan je hem niet aankomen. Dan hoort hem niet aankomen nee, natuurlijk. En wat dan? Ja, ja dan moet je me afwachten. Maar goed, dat waren de Kings oh, of Leans. Uh, en dat heet Nowhere to run achteraan. Uh, Boombox. En dat is van Morgan Harper Jones. En dat is een twintige. Die heeft een hele oude ziel in zich, zegt ze. Ze ziet er ook uit. als een hele oude oma. Tegenwoordig hebben ze een hele grote brillen hebben ze op, weet je wel. Mm -hmm. Dat je denkt van, van die hele grote wonderbrillen. Ja, is Tinkerbell is er ooit mee begonnen. Die kunstenaar, die had zo'n hele grote... En nu heeft elke teenager die een beetje hip wil zijn... zo'n hele grote bril op. Dat was mij helemaal niet opgevallen nog. Is dat ook in Nederland het geval? Ook in Nederland Als, in als ik straks zand wat inloopt, dan zie ik allemaal mensen met grote brillen. Grote is dat echt zo? Nee, nou ja, ik weet ja? niet. Het viel maar wel op dat heel veel uit, jonge uit wel Jonge ja. mensen die dit hebben. Maar goed, deze 20 okay. kwam in, uh, die jaren, uh, in de jaren twintig. 20. Nee, mm -hmm. nee in 2020 met haar debuutalbum. En uh, ze is aardig aan de weg aan timmeren. Dus deze uh, uh, Harper-Jones... Goed, vertel. Goed, heb jij uh, ChatGPT al eens een keer uitgeprobeerd? Nee, ik dat durf is, het eigenlijk uh, niet. Want ik ben bang dat hij me de waarde gaat vertellen. Ja, of ja, ik ik heb natuurlijk een soort schrijfachtergrond, uh, journalistieke achtergrond. Ja, ik denk, ja. dat, dat kan ik beter dan uh, ChatGPT. Maar het is wel verdomde makkelijk hoor, af en toe. Ja? Ja, want je, je schrijft gewoon uh, zeg maar wat, wat steekwoorden op. Ja? En je, je zet van uh, daarachter zet jij gewoon echt letterlijk van uh, maak er een journalistiek artikel van. En ja, kan je ook nog zeggen van, uh, van hooguit 200 woorden. En dan gaat hij nog uh, twee seconden nadenken en dan. Prr, prr, prr, prr, prr. En inderdaad. Ook Maak je Een goede opbouw. Ja, ja een ja, ja. beetje een soort van de, ja. van de printer van vroeger. En, uh, en dan uh, heeft hij ook nog een redelijk goede opbouw. Ja, af en toe denk, die, denk ik van, nou, dat, dat zinnetje kan net even uh, lekkerder of uh, korter. Of uh, nou ja, dus het scheelt zoveel tijd. Okay. En het is wel een gevaar voor de, voor de tekstschrijvers. Uh, je ja, voelt je wel dat je denkt ik, van, ik, uh, ik ben me wel, uh, buitenspel gezet. Ik buitenspel gezet. Maar okay. ik gebruik het zelf dus ook. Yeah? En af en toe denk ik van, uh, oké, okay, daar kan ik ook wel wat van leren. Ja, maar nou, het is toch wel weer lekker. Je bent ja, journalist, ja, maar ja, ga je het zelf ook nog lopen gebruiken. Ja, dat maakt ja, dan maakt het systeem ook nog sterker. Dus ja. Parijs, daar ga je jezelf de markt uit. Uh, Dat is wel heel apart. Ja, ja, eerder hadden we natuurlijk al de verhalen van de, van de voice-overs. Dat de voice-overs uh, ook uh, een beetje in de broek schijten van angst. Nou ja, om hun werk kwijt te raken, want ook dat kunnen ze natuurlijk allemaal namaken via. via nou, Erik de Zwart dat. was een van de eerste die het in de gaten had. En ja. die heeft zijn stem laten patenteren. Ja? Was, ik denk mm -hmm. dat de ik plaster daarbij gebruikt, dat weet ik niet helemaal zeker. <laughs> okay. maar, goed, maar die heeft uh, laten patenteren. Met andere woorden, mijn stem mag gebruikt worden. En misschien wordt er ook wel iets voor betaald. Maar hij mm -hmm. zoiets van. Ik vind het prima, maar geen politieke boodschappen wil ik uitdragen. Mijn dat stem, alsjeblieft okay. niet. Dus dat kan je regelen juridisch ook. Dat blijkbaar. Ja? Ik weet niet, het, ja. of je er nog centjes aan verdient. Ik hoop het voor. Want ja, ja straks is alles gewoon vrij in. Is straks daar iedereen toch een eigen privé radiostationetje ja. die weet jouw interesses. En je zoekt het gewoon op internet. En je kan de stem uitzoeken die jou... ...s ochtends gewoon wakker kan praten. Het is helemaal compleet. Iedereen heeft zijn eigen bubbel gecreëerd. Ja, dus, precies, ja. Ik sprak laatst iemand die heeft... Uh, die, heeft uh, die, ...die ken ik dan via een ander radiostation... ...ook nog even van een blauw op maandag bij 58 gedraaid. Zo. Ja? Nou, los van het feit dat hij zoiets heeft, zo heeft van... ...ja, alles zit met, met touwtjes aan elkaar. Het klinkt allemaal wel zo stoer... ...maar die, uh, als je zo'n station aanzet op je autoradio bijvoorbeeld. Maar ja? het, het is allemaal uh, houtje-touwtje werk. Dus dat knapt hij een beetje van, uh, van, uh, bij vanaf. Bij ook, ook? Ja. Okay. Maar Ook. ook bij, uh, wat had het nog meer gezeten? Kink FM, geloof ik. Oké. Okay. Nou ja, goed. En ja, dat uh, hoort, bij Kink hoort het ja, dat, in elkaar. Dat, dat hoort elkaar. Maar waar wil ik eigenlijk naartoe? Ja, dat is het punt. Ja, <laughs> Nou weet ik toch niet meer? Nee. Maar goed. Nou, we hadden ah. over ChatGPT en dat hij ja, ja, ja, ja. de wereld overnam en dat iedereen ja, ja. zijn eigen RadiSon kan creëren met zijn eigen stem en zijn oh, ja. eigen oh, ja. nieuwsbericht. Ja, goed. Er is hij, dus, hij is dus mee bezig om uh, gepersonificeerde uh, radiostations uh, te maken voor bedrijven. Dus dan uh, lopen je oh. bijvoorbeeld bij Ikea en, ja. dan, uh, ja, ja, ja. en dan krijg je reclames van Ikea. Je ja. krijgt uh, boodschappen tussendoor van Ikea. Uh, goed, dat soort dingen. Nou, je hoort het al ja. bij de, bij, bij de supermarkt met die gele dingen. De gele? Uh, ja, de gele boos, boodschappen, man. Daar hoor je ook al een uh, persoonlijk radiostation. En dat, ja, het klinkt ja. wel grappig. Je dat denkt van: oh, er zit een jongen hierboven die kijkt over ons uit, ja. kan ik een plaatje aanvragen? Maar goed, dat is mijn oude gevoel van radio maken natuurlijk. Ja, dat een plaatje dat, wel Ja, dat, dat interesseert mij dus ook wel, ja. Hoe, ja. Uh, hoe kleiner, kleinschaliger, hoe uh, leuker het ook is natuurlijk. Ja, ja, dat ja, daar dus, kom ik ja. toe. Goed, nou, goed. nou, genoeg okay, praat uh, over genoeg de radio-tijd voor gitaar. Ja hoor, over radio ja, zeker. we hebben weer een fijne muziek. En de koffie is lekker, toch? <laughs> ja. ja. Even een moment van rust, zeg ik altijd in de show. Ja. Yeah. Liam Gallagher en John Squire. Hij is The Stone Groves. Die kennen ze nog van Pools tot uit de jaren 80. Lekker hoor. Mark Liverpool. Jesus Christ, about last night. I can only apologize. The thought that it was over never answered my mind. gitaartje van John Squire. Hij is van de Stone Roaches. We hebben al een aantal hits gehad, maar de enige die echt de 50 is bijgebleven, is deze plaat natuurlijk. Echt zo'n jaren 80 plaat. Dus zo'n gitaartje. Dat alles nog zo lekker akoestisch was, toch? Ja, ja. ]iteit. Dan had je nog geen ja. chat-CPT. De nee. teksten voor je inzong. Moest ja, je het allemaal ja, zelf doen. Je had wel synthesizers. Maar ja. Dat is weer, weer wat anders. Ja, dus... ja klopt. Die hoor ja, hier ook wel ja. een beetje in terugkomen. Ja, ja, ja. Goed, het is er tijd voor. Het is half negen. En om half negen en om half tien altijd hebben wij natuurlijk de Zandvoortse berichten. En daar kijken we nu ook even naar. Nee, dat is niet het geluid dat ik zocht. Nee, <laughs> Nee, ik zocht een ander geluid. Nee, denk denk dat je maar je computer aan mag. Ja, zoiets. Dat, uh... Maar ik... Uh, uh, ja, ja, nu! Ja, komt u maar. Oh, nee. Nieuws uit Zandvoort. Zeker. Ja, ik, niet, ik heb ze niet voor niks gemaakt, die jingles. Moet ik ze ook laten horen natuurlijk. Goed, de Zandvoortse berichten is de eerste editie van de zomerstart. Was het aan de ene kant een beetje succesvol, maar aan de andere kant ook weer niets. Ja, het publiek kwam een beetje langzaam op gang. En op vrijdagavond hadden ze speciaal. Dat was namelijk georganiseerd door Lauren, Harry vier eh, wapen eh, van Zandvoort. En de haven van Zandvoort vier is namelijk ook nog een, een, een, een gelegenheid. En het was een beetje een gok, want de eerdere organisaties die dit soort dingen op touw zetten. Die waren niet gelukt. En zij hadden met z'n vier gewoon de hand in elkaar gevraagd. Gaan wij zelf wat dingen regelen? En ze hadden wel zoiets. Ja, het, het kost wel een paar centen. Dus we moeten wel intree gaan, betalen, intree gaan vragen. En dat werd vrijdag een, een fiasco. Daar kwam weinig jeugd op, op af. Op zaterdagavond kwam het wel een beetje op gang. En werd het uiteindelijk toch wel echt een gezellig feestje. En op waar, waar was zondag... Dat? dat was op het... Um, uh, uh, het uh, Raadhuisplein volgens mij was dat okay. En uh, daar uiteindelijk trad onder andere de toppers uh, Ziki en Dienst op En uh, Lady Mix was weer van de partij Die ze op elk festival wel te zien En 5 uh, Django En uh, uiteindelijk uh, uh, Ja, waren zij heel blij dat er mensen kwamen En dat ze een heel persoonlijk feestje mochten uh, Faciliteren En er werd eigenlijk ook nog een polonaise gedanst Nou, dat is toch nog gezellig geworden uiteindelijk Het is wel even afwachten of het ja. volgend jaar doorgaat uh, mm -hmm. Misschien moeten ze een sponsor vinden, dat zou mooi zijn ja, ja oké. Okay. Hoe, hoe, hoe, hoeveel mensen zijn daar geteld? Was jij erbij? Of nee, ik niet. Daar hebben ze in de Cassandra nee. nee. maar niet aan gewaagd, denk ik. Maar ja, het zag op ja. de foto's, ja, ja, een beetje schraal. Schraal? Ja, ja. Dus. Nee, goed. Dat, dat kan beter, mensen. Yes. Um, in het nieuws ook vandaag, er is flink meer geld nodig voor de verbouwingen van het oude theater De Krocht. De kosten zijn opgelopen tot, let op, 1,1 miljoen uh, naar 2,35 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele. En de extra kosten zijn het gevolg van een aanbesteding eerder dit jaar. Slechts één aannemer bleek bereid om de klus te klaren... maar wel voor een aanzienlijk meer geld. En dat komt vooral door stijgende personeels- en materiaalkosten. In de lokale politiek in Zandvoort heerst verbijstering over deze kostenstijging. Tijdens een commissievergadering uiten zowel de oudere partij Zandvoort als jong Zandvoort... felle kritiek op wethouder Blijsch. En de oudere partij Zandvoort verwijt de wethouder dat hij veel te laat is begonnen met de aanbesteding. Raadslid Van den Berg stelde voor om eerst te onderzoeken of er alternatieve locaties zijn voor culturele dorpsactiviteiten. Voorbeelden zijn het Oude Raadhuis of het uh, HDMZ-museum. Ja, klopt. Ja, Dat is ook een mooi project geweest uiteindelijk. En die dus, man uh, die draait zich om in zijn graf. Uh, daar is het laatste nieuws nog niet over gesproken. Nee, goed. Daar laat nog niet over gesproken. Precies zitten we daar over een tijdje wel radioprogramma's te maken. Jawel, uh, Hilbers vismaaltijd uh, is vanaf nu, vanaf daar zijn de kaarten. Te kopen. Mm -hmm. uh, bij onder andere Brunebalken. En uh, het gaat op Gasjouwplein gaat zich weer uh, plaatsvinden. En het is in samenwerking met Kroonvis en Wapen van Zandvoort. En Erwin Hilbers is natuurlijk de zoon van Theo Hilbers, die ooit in de jaren zeventig hij was de directeur van het VVV-kantoor hier. En die had zoiets van hey, het is misschien wel leuk om uh, een grote vismaaltijd op lange biertafels aan te bieden. op een, op, in een ja Gewoon ergens op straat. Ja. En dat werd een groot succes. En uiteindelijk is het uh, een stille dood gestorven. En uiteindelijk 15 jaar geleden heeft de zoon Erwin dus het weer het nieuwe leven ingeblazen. En het is succesvol. En nu kan je dus daarheen. Het is dan 15 euro. Krijg je één consumptie gratis. Nou ja, betaal je 15 euro voor natuurlijk. En dan kan je vis eten. Begint op 5 uur, dat Ik kan je inschuiven. Om, 6, om 18 uur worden de vissen op tafel gegooid, zeg ik altijd. Of gegooid ook. Nee. <laughs> Oké, okay, vandaag vindt de derde editie plaats van de Kika Harlem City Walk. In Harlem, uiteraard. En maar liefst 8000 wandelaars doen mee aan deze wandeltocht. Deelnemers kunnen dan kiezen uit 16, 16 of 26 kilometer. En voor de start wordt een check uitgereikt met geld voor wandelaars en donateurs. Een bijdrage voor Kika. Um, de start en finish zijn bij het Museum van de Geest. Hier beginnen vanmorgen 15 startgroepen aan hun tocht. Uh, voor het eerst staat de Family Walk van 6 kilometer op de Haarlemse wandelagenda. Perfect voor gezinnen met kinderen en wandelaars voor wie 10 kilometer net even te ver is. Dan kan je er 6 doen. En dankzij deze Family Walk zijn er dit jaar meer deelnemers dan vorig jaar. Van de 8000 ingeschreven deelnemers doen 650 mensen mee aan die Family Walk. Dus dat heeft echt wel geholpen. Um, en is het uh, na sportief ook nog gezellig. Jazeker. Onderweg worden de wandelaars verwend met verzorgingsposten. En daar klinkt uh, gezellige muziek en kun je wat lekkers uh, snoepen. verbandje leggen uh, en uh, dingen doorprikken. en, uh, ja. en uh, ja, ja, ja. Uh, uh, ja. Even borstvoeding geven Heerlijke en zo. kinderwagens zijn hier welkom kinderwagens. Ja. Um, we gaan het straks nog hebben over een Ibiza markt, maar dat er zeiden. Ja. Uh, Ibiza staat bekend om de kinderwagens en, uh, de, okay. en de Oh, die kunnen uh, er beter naar toe ja, gaan. Die dat kunnen er beter heen, denk ik. Goed, dus over de Zandvoort bericht. volgende uur hebben we veel meer. Eerst hebben we twee mooie zusjes, de Veronica's. is er nog wel een beetje, een beetje scherpe gitaarmuziek, de Veronica's. Het zijn twee zeer leuke uitziende dames. Is het nog een om dit te zeggen? Ja, dat is een, ja, een beetje jammer dat het radio is. hè Ja, nou, maar uh, en de, nu hebben ze een soort dansdiscoplaat gemaakt. En mm -hmm. ze dansen zeer sensueel in deze clip. En het maakt het allemaal zeer aantrekkelijk om de videoclips te gaan bekijken. Ja, zeker. Nou, kijk Zo, oké, kijk uit, man. Ja, ik dans er zo'n schaal omver. Dan is maar even uitkijken. Goed, het is de zaterdagmorgen vandaag met Evert in de show... ...omdat Jolande uh, op vakantie is... ...en Marco is geloof ik ook ergens uh, rond te walen in uh, de wereld. Die is zijn ja. Ja, groene voetstok... ...voetstokachtig food, uh, uh, iets. Niets. Nou, ja, we gaan nee, er later yeah. over be bevragen in een van de volgende shows. Ja, echt, je, je hoeft ho ho maar een krantenbericht ja. te lezen ...met een ja. of andere plaats zegt: Oh, daar ben ik ook geweest. Oh, ja? ja oh, dat ja, daar ben ik ook geweest. Oh, dat heb ik ook gezien. Ik denk zo, oké. Okay. Ja, sommige mensen hebben dat. Ja, ik, heb, ik heb een schoonvader, die, die weet alle bakkertjes. Dus, oké. Okay. Je, je, je noemde de plaats. En, oh, dat bakkertje op dat pleintje, bij het kerretje. Dat is lekker, altijd ze lekkere broodjes. Echt waar? Ja, dat is net waar je op gefocust bent. Oké. Okay. Ja, die dus moeten uh, een vlog maken en of uh, een internetsite met alle ja. lekkere bakkertjes in de top drie. Of zoiets. Ja, precies. Ja, dat is goed. Ja, ja doe ik niet. Goed, vandaag in de Telegraaf te lezen het saneren van locaties waar criminele chemische afval uit drugslop labs hebben gedumpt, kost de overheid vele miljoenen. Uh -huh. In 2023 is alleen voor uh, al 1,5 miljoen euro... aan subsidies verstrekt aan gemeentes. Gemeentes is dus met een hand in de haar... want die krijgen dan een melding... er liggen daar allemaal jerrycans. Ik weet niet wat er ligt. Nou, dan gaat de gemeente kijken kijk en ik oh mijn god, jerrycans, oh, ja. ja, jerry wat is dat nou weer? Dus dan gaan ze het onderzoeken... en dan kunnen ze daar dan subsidie voor aanvragen. Dus die 1,5 miljoen, dat is maar een klein stukje... want er is veel meer... Want sommige dingen worden niet in kaart gebracht. Die liggen daar ook heel lang nog voordat ze ontdekt worden. Omdat het namelijk een natuurgebied is waar niet zoveel mensen komen. En tegenwoordig hebben ze ook nog een nieuwe manier van dumpen. Dan zetten ze gewoon die uh, sherrycans of die grote tanks in een vrachtwagen. Ja. Met een slangetje onder de wagen. En dan gaan ze gewoon een rondje door Nederland rijden. En dan laten ze het gewoon langzaam weglekken. Dus dat zijn ook nog serieuze uh, uh, ja, problemen die ze moeten aanpakken. Dus uh, ja, hoe dit wordt, moet worden gedaan. Minder drugs gebruiken zeg ik zelf altijd. Dat is misschien een goede ja, ik oplossing. vind het moeilijk. Ja, ja ik vind het Juist grij moeilijk. Ja, ja. Grijp je ja. toch elke, elke week weer even snel naar. Je denkt, ja, maak het toch even leuker. Ja, goed. Tot zover deze pleidooi voor uh, het nemen van drugs. Ja. Via, uh, doe het niet, zeg op. ik. Nee, nee doe ook. het niet. Heb je ooit wel eens een pilletje genomen? Nee, nooit een pilletje. Ja, nee. wel een molletje, maar dat is weer een ander kaliber, denk ik dan. Daar is de afval van goed uh, verwerkt, toch wel? Ik hoop het wel. Ja, dat dacht ja, ik ook. ja, ja, ja. Nee, uh, nooit eigenlijk. Uh, jointje ook niet, dat ik me kan herinneren. Ja, uh, een, een trekje of zo een keer voor zo'n ding. Ja? Maar bij mij hielp het niet. Misschien nee. had ik er nog te weinig uh, van. Uh, je uh, bent al raar in je hoofd, van jezelf al. Misschien, dat is het. Dus begin er niet aan, mensen, het had geen zin. Nee. Het is alleen maar uh, ongezond. Ja maar, ja, maar het is om de pijn te verdoven van wat ja. wereld we erin leven. Oh ja, wat een leuke excuus is dat. Zeg. Ja, uh, mooi verhaal. Uh, goed, uh, kijk een lachfilm. Ja, dat is ook goed. Ja. In Noord-Brabant trof bijvoorbeeld in uh, februari de politie nog 10.000 liter chemisch afval aan. En dat zat in grote containers van 1.000 liter, 10.000. Het is echt ja, bizar gewoon. En ja, ik hoor ook, mijn zoon gaat zit in het uitgaans gebied natuurlijk. En die zegt ook al, ja, ik zie regelmatig dat er wel pillies worden genomen. Ik, maar dat ja. zeg ik, dat is prima. Maar gebruik jij wel eens? Nou, oh, ik heb wel eens wat gebruikt. Ja. Ik zeg, daar moeten we maar eens over gaan praten. Hoe we dat moeten gaan aanpakken. Ja, en is heeft het gesprek al plaatsgevonden. Kunnen we daar iets van meekrijgen via de radio nog? Nee, dat niet. Dat is gewoon echt privé. Dat laat ik aan mijn vrouw over. Die werkt bij Jelinek. Dus ik hoop dat zij het gaat aanpakken. Maar goed, eigenlijk moeten we wat nu met wiet hebben. Moeten we dat eigenlijk ook naar de pillen gaan betalen? De wiet wordt nu legaal geteeld. Is dat niet wat als we legaal pilletjes gaan maken? Ja, jij bent niet voor. Zie je twijfelachtig kijken? Ja, twijfelachtig. Dat moet je toch meer niet doen. Goed, hij is 84. Hij zat vroeger in de Beatles. Wie nooit van gehoord maakt nu nog steeds hippe muziek. Of wie heb ik het? Ringo Starr. Oké, okay. ja. Yeah? Start de film. See when you've given up Rock'n'Roll! Ja, Mick Jagger kan ja. wat uh, wilde muziek maken, maar deze man kan er ook nog steeds wat van. Ringo Starr uit de Beatles. Ik weet dat je krap achterop je hoofd. Wie waren de Beatles ook alweer? Nou, vergeet ze. Ringo Starr is veel hipper geworden. Hij is 84 en hij heeft een nieuw album uit. Hey, die heet iets van Rebel Bell of zo. Hij Crooked Boy. Crooked Boy, dat is van hem. En een EP'tje met een paar stukken erop. En dit stuk is niet eens het populairste. er is nogal een nummertje erop. Oh, daar loopt iedereen mee weg. Hij is nog niet zo populair als Billie Eilish, maar het scheelt weinig. Heb je het een beetje gevolgd, de gekte rond Billie Eilish? Nee, vertel eens eventjes. Uh, dat is mij ontgaan, volgens mij. Billie Eilish, het, dat, uh... dat schijnt momenteel echt populair te zijn. Uh, omdat ze namelijk de hele generatie aanspreekt. Je hebt natuurlijk ook al uh, Joost Klein. Die ja. heeft mij ogen al een beetje geopend door het, het theatrale. En het feesten bij elkaar. Billie Eilish is een beetje hetzelfde. Ze heeft ook een soort, uh, een soort fobie. Uh, dat ze haar een beetje afkeer heeft van haar eigen lichaam. Oh. En ze heeft ook een nieuwe stijl van zingen. Ik weet niet of je de laatste platen een beetje van haar gehoord hebt. Ze is een beetje half uh, aan het kreunen in die plaat. <middels> nou, hier valt het dan nog wel mee. Maar het is soms helemaal dat ze zo praten dat je denkt: oh ja, en dat vinden mensen dan. En herkennen ze zichzelf heel erg in haar. Ja, dat het leven moeilijk is en, eh, als teenager. En dat je ook te maken hebt met allerlei lichamelijke ongemakken. En dat dat allemaal een beetje zwaar is. En vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf. Binnenkort gaat ze optreden hier in Nederland. En ze eh, is er maar 22 maar is echt wel een aantal jaar. Echt super populair. En uh, ze heeft een uh, album uit. En, uh, nou, in Nederland uh, gaan er heel veel meisjes daar naartoe. Die staan in de rij. En uh, onder andere ook uh, de uh, Kaylee. Die gaat samen met haar, met haar uh, vader. Die gaat mee. En uh, die zegt af en toe ook van... Uh, Kelly, het is nu even klaar. Het, we hebben nu weer even een tijdje over Billie Eilish gepraat. Maar aan tafel wil ik nu gewoon weer even praten over de formatie praten. Niet over Billie Eilish. Dus nee. het, uh, in sommige huiskamers hmm. gaat het wel een beetje te ver. Maar goed, ze spreekt een hele generatie aan. Nou, dat is mooi. En uh, het steunt de hele generatie. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, uh, ja, jij, ja. Dit, het ontgaat jou een beetje, Billy Eilish? Uh, Billy Eilish is mij een beetje ontgaan, ja. Dat, okay. uh, moet ik me nu gaan schamen? Is dat iets wat iedereen heeft gevolgd de afgelopen weken, maanden, jaren? En dat ik nee, nee, gewoon dat helemaal het gemist heb? Nee, welke gewoon... band heeft jou een beetje gesteund door de jaren heen? Door de jaren heen. Door de jaren heen. Je denkt van, oh, pak, pak hem er weer even bij, om weer even wat te voelen van... Ja. ja, en dan gaan we echt naar die jaren tachtig mee waar jij niet van houdt. gaan oh. we richting Genesis Phil Collins, waar jij van walgt Dan gaan we, gaan we toe, we gaan naar uh, Tina Turner uh, Ja, dat soort dingen ja? die, pakken, die komen regelmatig dan weer terug In het levende leven Ja, ja. Nee, dat, is, dat is vaak hoor Maar kijk, ik kan meer voorbeelden noemen, dat doe ik even niet Nee. Dat is zonde van de zendtijd toch Ja, wat, de, de, de, de, de plaatshoofd nou, is gewoon de bezien nou nou van de de ja, hem door, uh, voorbij komen Daarom, precies ja. Wij steunen de generatie, onze generatie Zo is het Goed. Dus, wat kan je nog meer melden? Wat kan er meer melden? Ja? Ja. Had, je, had je nog nieuwsbericht nou ja, over? Ik, ik, over ik, ik heb, ja, maar we gaan het Zandvoort Nieuws... Oh, Dan gaan we eerst nog even muziek draaien. Het is om half tien. Half tien is het weer tijd voor Zandvoort Nieuws. En dan gaan we het weer over allerlei zaken hebben die interessant zijn natuurlijk. Persie. Bijvoorbeeld even... een, een inwonersenquête in de gemeente Zandvoort. Okay. Wat, wat vinden zij van de leefbaarheid? Dat, dat komt straks Heel uit. belangrijk. Uitgebreid ja, dan, ja, in de krant. Ja, ja, ja, ja, ja. krant in middenpagina Zie je allemaal de cijfers. En een zoektocht naar beschermde diersoorten in Zandvoort. Dat zou ik ook op je maakt het toch allemaal spannend? Zie ja, je zeker? We gaan even naar de Working Men's Club Valley. Het zit er allemaal in, hè? De disco de jaren 80. Als komt terug in deze Workings Band Club eens. Wat dan even van een paar jaar geleden kwam voor het eerst de markt met muziek in 2020. Ja, Het doet echt de jaren 70, jaren 80 aan. Maar dat is het niet, het is vrij hip. En er zijn ook jonge gasten die dit soort muziek maken. Die hebben gewoon de platenkast van hun ouders geplunderd. Die ja, denken: Oh, dit geluidje! Oh, en dit geluidje! Ja, neem hem mee. Dat doen we dan gewoon allemaal in de synthesizer. En dan laten we daar een plaats van maken. Nou, ja, dus, is, uh... Uh, dus er is nog hoop voor uh, toekomstige generaties... wat, uh, voor, wat betreft de, de muziek. Want wij zijn natuurlijk van de hè, jaren 90, 80 uh, ja, ja, zeker. Uh, uh, uh, muziek. Inderdaad. Uh, ontbijtje. Zit je aan het ontbijt, uh, mensen thuis? Ja, dat is de vraag. Of niet? Nou ja, in Frankrijk hoeft dat volgens mij niet eens meer als je de geur van stokboot wil ruiken. Nee, dan want? koop je gewoon een postzegel. Want er, er is een postzegel op de markt, beste mensen in Frankrijk. Een speciale postzegel. En als je over de postzegel wrijft, dan komt de geur van stokboot vrij. Ja, dat is echt zo. Dat lees ik hier. Um, het is een kroonjuweel van de Franse cultuur. En het is een symbool van de Franse keuken. Dat, dat schrijft de, de krant La Poste. Um, uh, dus uh, dat lees ik hier. En de postzegel is de ere van het stokbrood uh, donderdag onthuld op de dag van Jean uh, Honner, de beschermingsheilige van brood- en uh, banketbakkers. En het heeft een speciale inkt ook. En uh, nou ja, goed, dat is allemaal heel ingewikkeld. Uh, scheikundig proces natuurlijk. Uh, de postzegel ging vrijdag in de verkoop, en uh, gisteren dus, en kost 1,96 euro. 1,96 euro dus. Ja. <laughs> en een speciale zegel verschijnt in een oplage van 594.000 stuks. Dus als je het morgen niet kan kopen, heb je over, overmorgen ook nog een kans. Zeg, ja, om, om er ja, dus zijn er genoeg. Er ja. zijn er genoeg. Maar het is wel grappig. Als ja. je ja. Over over een stokbrood ruik, ja. En dan zou je denken, van, hoe lang ja. blijft dat dan zo ja, actief? Ja, ja, ja. En ja, wat voor de deeltjes komen je daarbij vrij? En nou, het, is, het, is wel het is allemaal vreselijk. Nou, verder heb zo... ik nog zoiets uh, gelezen over Belgische wateroverlast in, uh, in België. Ja. Inderdaad, en Zuid-Limburg en Nederland ook. Er zijn twee campings ondergelopen. Ja. Viva la, viva la holiday, uh, zeg maar. Ja, leuk. Dus, ja, dat, ja. dat denk je, dat komt alleen in tropische gebieden voor, Maar nee, uh, ook ja. Maar uh, goed nieuws ook. Uh, vanmorgen worden geen problemen meer verwacht. Op de een of andere manier hebben ze dat water toch nog weg kunnen krijgen. Of is, of is het in de grond gezakt, of whatever. Ja. Dus... Sinking nee, ja. ja Prettig, ga ja, je vakantie ja. op vakantie en dan heb je dat dan... Nou goed, dat zijn uh, berichten die we een tijdje geleden weer kregen... van mensen die op Franse camping stonden. En ja, yes, dat is echt bizar. Gewoon alles onder de hoogte. Op een gegeven moment, voor, jou, voor jou kan je water dat het gaat gebeuren... als je het, in, in de lucht kijkt. Gewoon van, uh, hey, er kwam wel een hele donkere wolk aan, uh, zeg maar. Maar goed, het, het, het, het, dit ja. allemaal nieuws verbleekt bij... toch wat ons nog steeds bezighoudt al nou toch wel een week. Van, hoe zit het nou eigenlijk? Hey, Roost Klein ontkent dat hij een cameravrouw bedreigde op het Eurovisie Songfestival. Dat zegt een advocaat tegen Zweedse media. Die zei ook dat Klein alleen de camera wegduwde. Begin juni moet de artiest zich melden bij de rechtbank in het Zweedse Malmö. Ja, ongelooflijk. He, wat heeft die man nou gedaan? Wat heeft hij nou precies gedaan? Heeft hij een, een, een dreigende beweging gemaakt? Ja. Heeft hij de camera zeg maar, vastgepakt en stuk geslagen? Heeft hij ervoor gezorgd dat die vrouw schrok en die camera liet vallen? Wat, wat is er nou precies gebeurd? Heeft hij de middelvinger nog... gegeven? Dat mag tegenwoordig voor me ook niet ja, meer. Je mag nou, tegenwoordig nou, niks meer. Nee, dus, uh, nee bij ons bij als, als, uh, bijna zestiger. die, ja. die, die nou, hebben nou, echt als een zestiger. tekst... Wij, nou, Sorry, oh ja. ik dan. Ik dan. Ja, ja, ja. Jij, als vijftiger. Maar uh, wij hebben wel heel vaak de one-liner... Maar je mag ook allemaal niks meer in deze wereld! Vroeger morgen is zeggen, hé, hey, lekker wijf. Tegenwoordig, nee, dat is, nee, ja, is uh, boos. Ik ja, heb raad. Raad. Het, het, het, het, het wijf nog steeds lekker is. Dus ja. Ja, waarom mag je dat er niet zeggen? Maar ja, goed, ja, dus, maar goed uh, Joost Klein we... uh, ja, ja. Uh, wordt uh, binnenkort ondervraagd. Hij heeft een optreden al gepland in 2025. Oh dus ja. Is 24, uh, mm -hmm. nee, 27 februari. Ja. Dan gaat hij terug naar Zweden om op te treden. En, en nou, hij had een zaaltje gehuurd voor 800 bezoekers. Mm -hmm. Dat past niet meer. Want hij is toch wel wat populairder geworden. Het is ook een hele mooie set. Wat, wat er nu gebeurd is natuurlijk. Het, gaat het is groot jammer groot dat groot hij... De, ja. dat, dat kinderdroompje wat hij had... Met, met ja, een koekje bij de televisie... Het Songfestival kijken wat hij deed... Bij zijn ouders. Dat is in duigen gevallen. Maar dat hij nu grote ster gaat worden... Dat is wel duidelijk natuurlijk. Want dit is een hele mooie... Ja eerste ja. plaats, de eerste keer dat er iemand is weggestuurd bij het Eurovisie Songfestival is natuurlijk ja. wel een ja. hele mooie streven gewoon. Ja, maar goed, uh, je krijgt dan zoveel uh, aandacht, media aandacht dat je gewoon nooit meer weg te denken bent. Nee. Zeg maar. dus, dus het heeft hem ook uh, wel windeieren gelegd. Want zeg maar. wie heeft er ook alweer gewonnen? Nee. Uh, uh, Boeien! Joost jo, Klein! Het is allemaal, ja, precies. Het ja. is verder allemaal bagger in mijn ogen. Het ja. hele songfestival. Afschaffen. Niks meer nee. aan doen. is, uh, maar goed, daar uh, dat denken andere mensen dan weer anders over. Maar goed, dus Joost Klein, die... Uh, hij heeft uh, nu een ja. zaaltje uh, mm -hmm. op het waar In ieder geval 2000 mensen in kunnen. En uh, dan, ja, dat is mooi. Dat hij echt wel populair blijft. En nog wel populairder wordt. Nou ja. goed, de man, andere man uit Nederland. Jet Rebel. Zo. So. En we're having fun tonight. En ja, het grappige is... Joost Klein had het Festival kunnen winnen. En ik, toen heb ik... Ik had zeg, de, de man die nu gewonnen heeft... De man, de nominair die gewonnen heeft... Uh, ja. Oostenrijk volgens mij was het, hè? Jo, ik, ik ben helemaal kwijt. Ja, klopt, die ja. heeft gewonnen. denk ik bij mezelf... Misschien moeten we Jet Rebels heen sturen. Die gast rockt gewoon... Is ook wel een bijzondere persoonlijkheid. Mm -hmm, yeah. uh, ik weet niet of hij in een rokje zou gaan optreden. Dat moet hij zelf helemaal weten. Maar ik kan me nog zo goed voorstellen dat hij daarbij de wereldrijd door op de tafel plaats nam. Uh, en Matthijs gewoon even de oren waste met zijn gitaartje. Weet je dat nog? Ja, dat Goeie oude tijd. Dat was gelekt wat er allemaal gebeurde daar. Daar stond nee. hij echt uh, eerst te trillen als een, als een, een rietje Ach, achter een rietje. de schermen. Want hij, hij durfde bijna niet op te treden. Moest hij door zijn manager naar voren geduwd worden. Jet, het is nou klaar. Hoppa, optreden. Zo'n ja. leuke biografie of een leuke, uh, documentaire over hem gemaakt. En dan staat hij daar te spelen. Echt net alsof het prins is gewoon. Jet Rebel. Ja. Ik zeg Jet Rebel Eurovisie Songfestival. Hartstikke idee. Ja. Ja. Zeker. Nou goed, dus ik, uh, ik heb me weinig artiesten kunnen betrappen tijdens zongfestivals of leuke liedjes, maar uh, in wel. de dat het meeste, de meeste de grootste shit altijd wint. Dat ik valt er allemaal op. Birds, huh? birds van Anouk. Dat, dat vond ik ook helemaal niks. Ik nee, vond het rest tijd dat, uh, ook helemaal niks. Sorry, dat ik niet uh, hold, hold dan, hold, hold me now, Vond ik nog wel aardig. Ja. Yeah. Maar dat is heel lang geleden. Kenny Loggins. Uh, ja. En jammen, en, uh, jammen, jamme, la vie. Dat ik al aardig toch ook wel. <laughs> maar ja, iedereen wist natuurlijk van oké, okay, dat meisje is 12. Ja, precies. Du dus dat is de reden dat ze wint. Want dat, ja, is, dat is natuurlijk ja. ook... Uh, We gaan ook op dat het nieuws geval. van uh, 9 uur. We spreken ja. zo met geschiedenis. Oh, wat leuk. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.